In Ude is gistermiddag een jongen van 15 aangehouden voor een tweet waarin wordt opgeroepen tot een bijeenkomst die het zogenoemde feest in Haren moest overtreffen. In het bericht werd volgens de politie opgeroepen tot het plegen van geweld. Daarom werd de zaak hoog opgenomen en werd meteen uitgezocht wie er achter de oproep zat. Na een voorop op het politiebureau mocht hij weer gaan. In de Formule 1 heeft Sebastian Vettel de grote prijs van Singapore gewonnen. De Duitse Red Bull coureur bleef op het circuit van Marina B de Brit Jenson Button en de Spanjaard Fernando Alonso voor. Alonso blijft leider in de stand om de wereldtitel. Vettel rukte door zijn overwinning op naar de tweede plaats. En in de eredivisie heeft koploper FC Twente ook zijn zesde duel gewonnen. In Enschede werd met 1-0 gewonnen van Heerenveen. Tadic maakte uit een penalty het enige doelpunt. Ajax speelde in Den Haag met 1-1 gelijk tegen ADO. En NAC Breda won in eigen huis met 2-1 van AZ. PSV Feyenoord is nog bezig. Dan nog het weer, bijna overal bewolkt met af en toe regen. Morgen regen en onweersbuien bij een middagtemperatuur rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstadvertraging op de A1 Amsterdam Amersfoort. Bij Muiden staat 2 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd op de A4 Amsterdam Den Haag. Tussen Hoogmade en Zoeterwoude Rijndijk staat 2 kilometer. De rechterreis ook is dicht. A10 West, of nee, de A10 Noord moet ik zeggen. In de richting van Zaanstad. Daar staat tussen Oost-Zaande-Werven de Koentunnel 2 kilometer. En op de A27 vanuit Gorkum naar Almere. Daar loopt het vast bij Utrecht. Tussen Utrecht Noord en Hilversum 5 kilometer. Tot zover de verkeers.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de... Nou, uh, veel plezier met het luisteren naar de Boraal. Mm -hmm. oh, much of anything can make you sick.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 deze zangeres een koppel met Britney Spears als aan haar manager Will R.M. ligt de rapper van de Black Eyed Peas is haar manager en die wil graag een, een, een duet samen met Britney Spears en deze zangeres. Haar achternaam komt van de voetballer waarmee ze getrouwd was, maar omdat het, uh, het is uitgegaan omdat die uh, voetballer met allemaal veel uh, wildverenigde vrouwen in bed bed gegaan is maar omdat het zo bekend was met de achternaam, heeft ze de achternaam gehouden en met kerstmis gaat ze haar ouders van haar nieuwe liefde ontmoeten ze heeft nu nog zo druk met haar groep Girls All Out. Je hoort de Cheryl Cole met Fight For the Love. Op CFM Zandvoort. Het is weer zondag. Laatste dag van de week. Morgen weer een uh, nieuwe start. Hoe mijn week eruit zag. Een erg drukke week achter de rug. En lekker weer niet bij de stappen. Vrijdag en zaterdag hoef mijn bed in. En lekker uitgerust. En... Uh, ik heb net iets meegemaakt hier bij de studio Waar ik niet zo tevreden mee ben uh, Hoe en wat, dat hoor je zo Maar eerst Komt uh, Asaf Afi dan met One Day Als je het doet Ja? Nee? Ja? It's all Ja, dat was uh, Asaf Afidat dan uh, het one day. En dan wat we dus net meegemaakt. heb uh, Mijn auto had ik, uh, denk ik ga mijn auto een keer voor de studio neerzetten. Normaal gesproken heb er staat, ik sluit een op een plekje. Maar uh, ik heb hem nu uh, neergezet voor de studio. Ik denk, nou, ik kom toch naar iemand om te controleren. En jawel hoor. Ik denk een half uur geleden, maar misschien wel een uur geleden, kwamen twee vrouwen van de handhaving mijn auto bekijken. Ik zou naar buiten gespeurd. Kijken, zeggen van ja, ik uh, zit hier bij de studio. Zo, mijn auto staat hier en uh, zeg ja. Als je er even had gestaan, is neer, maar hij staat er al de hele dag. Dus ja, sorry, mevrouw, het spijt me. Uh, ik zou hem wegzetten. Nou, ik mocht hem gelukkig wegzetten, maar wel bij een plek waar ik betaald moest parkeren. Daar moest ik hem neerzetten. Maar hier naast de studio zit ook een parkeerplaatsje, betaald parkeren, maar dat was vol. En de studio staat op een hoek en die straat. Uh, en bij de straat aan de andere kant van de hoek. Ik wil ook allemaal keerplekken. ik daar mijn auto neerzet. Blijkt het de vergunning mijn ouders te zijn. En ik zie dus net zo lopen. Dus ik ben bang dat ik een boete van 60 euro aan mijn broek heb straks. Helaas, helaas. Maar ja, is niet anders. Eigenlijk schuld, dikke bult. Maar verder met muziek. Hier komt uh, Darude met Sand, Sandstorm.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 Ja, joh, de All City en uh, Carly Way Jepson met Coo Time en daarvoor Duet met Sandstorm. Ik wil even het aandacht voor het volgende. Het houdt niet op, niet vanzelf. Het houdt niet op, houdt niet, op. Het niet op, het vanzelf. Het houdt niet op, het het op. Niet op totdat oh, je het stoelt. De kindermishandeling stopt nooit vanzelf. Bel gerust voor hulp en advies 0900-123-1230. Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor. Ja. Weet jij nou mensen die er last van hebben of uh, iets mee te maken hebben? Kan je altijd bellen naar het nummer van de, de kinderbescherming. En dat nummer kan je vinden op veiligthuis.nl.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 Met uh, Make Love En daarvoor uh, Avicii met Silhouettes Zometeen Een nieuw item waar ik vorige week mee ben begonnen Of uh, waar ik al een tijdje mee bezig ben dus, uh, De nummer 1 is uit de top 40 van het bepaald jaar En vandaag gaan we naar het jaar 1990 En hier is Liquido met And I touched your face, narcotic mindfulness, Melody. And, and I called your name like you a deep, deep, deep all the stuff you love and hate. And I touched your face, narcotic mindfulness, Melody. And I called your name. My cocoon Hij was uh, Dr. Bellido met Papa Joe Senorita en daarvoor Liquido met Narcotiek. We zijn uh, gekomen bij uh, het item wat ik al een tijdje doe. Vandaag de nummer 1 hit uit de top 40 van het jaar 1990. In deze hitlijst staan onder andere op nummer 29 André Haas en kleine jongen. Op nummer 18 Gerard Joling met Corazon. Op nummer 10, George Michael met Praying for Time. En nummer 5, Corrie Konings met Mooie tijd. De nummer 1 is van 1990. Is, een een, uh, is van een popgroep uit Londen. Het succes van deze band is begonnen in Nederland. De hit die op één staat is de vijfde single van de popgroep. En met deze hit werd ze over de hele wereld bekend. Ik heb het over London Boat, A Beat. Met I Have Thinking About You. En... Uh, dat gaat hem nou horen. Yeah. Het was uh, TLC met uh, Waterfalls en daarvoor hoorde je de top 1 uit, uh, de ja uh, uit uh, 1990 van London Beat met If, If I Think About You. En uh, ik ga nou even de assistentie van uh, Rudy Nicola invragen. Kan jij even de nummertjes bellen? We gaan mensen uit Zandvoort bellen over hoe het weekend was en wat ze vanavond gaan eten. Goeiedag, met Aldo, met Aldo van ZFM Zandvoort. Met wie? Met Aldo van ZFM Zandvoort. Ja. Ik had even een vraag. Aan mij? Ja. Ik was benieuwd hoe een weekend was. Ja. <laughs> ik denk dat je een verkeerde iemand hebt. Nee hoor, helemaal niet. Ik ben van de radio in Zandvoort. Ja. En ik wil uh, mensen aan het Zandvoort vragen hoe een weekend was. Nou, het is nog niet helemaal afgelopen. <laughs> nee, maar vrijdag, zaterdag. Nou, uh, ja... Dat zijn een beetje oudere mensen, hè? Oh. Dus we doen niet zo heel veel meer, maar we zijn wel veel aan het wandelen en het fietsen geweest. Oh, lekker. Als je, als je dat wil weten. Ja, heel interessant. <laughs> Waar bent u uh, geweest en met wandelen? Sorry, ga ik ergens eten. Oh, en wat gaat u eten vanavond? Ik weet het nog niet, oh. wat ik krijg. <laughs> u zit in een uh, verzorgingshuis en u krijgt gewoon eten? Nee, we zitten niet in oh. een verzorgingshuis. Oh, sorry, we sorry. We wonen nog een uh, keer op onszelf. Oké. Okay. Maar... Uh, <laughs> met wie spreek ik? Met Aldo van de ZFM Zandvoort Radio. Aldo, dat zegt me niks, Aldo. Oh. U luistert dus nooit naar... ...een uh, uh, uh, regionaal... Uh, radiostation? Nee, nee. Ah. Heel enkele keren luisteren we naar... ...en dan komt er iemand in Hoogland... ...die dan wel eens wat vertelt. hè? Oké. Okay. Daar, ja, ja. daar luisteren we wel eens naar. Okay. <laughs> nou, mag ik u bedanken, mevrouw. Hallo, hè. En ik uh, wens u vast eet smakelijk. Ja, dankjewel. Dag. Tot ziens. Nou, nog eentje. Toch een adem vrouwtje. Ik eh, moet even mijn excuses maken. Ik eh, over het verzorgingshuis was niet helemaal te doen. We gaan nog een, iemand bellen. Als het lukt en doet. Oh, steeds steeds bezig. Hij kan de kroppers niet vinden. Francis? Goeiedag mevrouw, met Aldo van ZFM Zandvoort. Ja? Ik had even een vraag. Ja? Ik ben benieuwd hoe het weekend was... Wie spreek ik? Met Aldo van ZFM uh, Zandvoort, de, la, regionaal radiostation in Zandvoort. Oh, oh, goed. Maar ik was oh. benieuwd hoe het weekend was en wat je allemaal gedaan heeft van het weekend. Oeh, uh, ik heb een, een verjaardag gehad, en. Uh, en vanavond ben ik gaan blitzen, en uh, vandaag heb ik uh, relax. Kijk, het klinkt heel gezellig allemaal. <lacht> ja. En uh, wat gaat je vanavond eten? Wij gaan uit eten. Uit eten zelfs. Zo, zo. En waar gaat u uit eten? De e radio. Mijn man, vrouw Pieder Oh. Maar ik was benieuwd waar u gaat eten vanavond, mevrouw? Eh... Uh, uh, bij de Andrea. Oké. Okay. En weet u ook al wat u gaat eten? Of is het nog een nou, verrassing? Nee, dat weet ik nog niet. Nee? Ja. echt. Nee. Nou, dan wens ik u een... vast eet smakelijk. En nog een fijne avond. Ja, mooi, Dank u wel. Tot ziens. Doeg. Nou, er zijn toch uh, twee aardige mensen geweest aan de telefoon. Volgende week weer. En hey, we gaan eerst verder met, weer met muziek. Die komt Kylie no, met Doe Monday oh, yes. Het was uh, Sarge met le, La Primavera en de voor Kylie Minou. Uh, maar nu zitten we weer op. We sluiten af met een klein stukje She Wolf van David Guetta.